8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Mensen met schulden moeten beter worden beschermd, vinden deurwaarders. In Syrië moet vandaag het plan van VN-gezant Anan ingaan. En Fortuin wilde zich aansluiten bij de communistische partij Nederland. <tieden>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 Veiligheidsagenten krijgen meer bevoegdheden. De chauffeurs van bussen, trams en metro's in Brussel staken sinds zaterdagochtend. Toen werd een controleur zo zwaar mishandeld dat hij aan zijn verwondingen bezweek. De politie is op het Brassemer in Zuid-Holland op zoek naar een zeiler die daar wordt vermist. De man van 60 ging gistermiddag zeilen, maar kwam niet terug. Hij werd rond 9 uur als vermist opgegeven. De politiehelikopter zocht gisteravond en vannacht met groot licht boven het meer. Tot nu toe zonder resultaat.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 Zijn bedrijf lanceerde in 1982 de Commodore 64... die de bestverkochte personal computer zou worden. Kenners zeggen dat het aan de keiharde zakelijke instelling van Trammell te danken is... dat de personal computer in de jaren 80 betaalbaar werd voor een groot publiek. Trammell werd in Polen geboren als Idek Tramielski. Overleefde het concentratiekamp Auschwitz en verhuisde na de oorlog naar Amerika. Daar, stortte, daar begon hij een zaak in het repareren van diepmachines. Later stortte hij zich op de computers. Jack Tremmel was 83 jaar. Het weer, het regent vanochtend nog, maar geleidelijk trekt de neerslag richting het oosten weg. Vanmiddag klaart het in het westen wat op en dan breekt af en toe de zon door. Het wordt 12 tot 14 graden en daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Morgen begint de dag zonnig, maar later ontstaan weer wat buien. Het is een erg drukke ochtendspits. Er staan 85 files bij elkaar, bijna 400 kilometer. De bijzondere reden, zijn vooral de erg lange files die eruit springen. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert Noord en Knoopend Lenderheide, 15 kilometer. Vanuit Flevoland is het erg druk op de A6 richting Muiden... tussen Lelystad en Knoopend Muidenberg, 15 kilometer. Hangt samen met de lange file op de A27 vanuit Almere... tussen Eemnes en Utrecht Veemarkt, 20 kilometer gebeurde daar een ongeluk, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 is een ongeluk gebeurd vanuit Alkmaar... bij knooppunt Rottepolderplein, midden in de dagelijkse file dus. Het levert 10 kilometer file op, de linker rijstrook is dicht. Dan de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen knooppunt Maanderbroek en Maarn, 15 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechter rijstrook dicht. En de A50 van Arnhem naar Os... daar staat tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk 13 kilometer.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 Buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren. In de nieuwste jurkjes van topmerken. Pastels, grafische prints, safari looks. Weekend.nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst weekend.nl. Ja, wat betreft mijn vermogen heb ik steeds meer het gevoel dat het beter kan. Hoe zit ik er nu slim in? Ja, ik heb nog zoveel plannen.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Misschien komt er nu een eind aan het regime... van president Mugabe van Zimbabwe. Hij zou ernstig ziek zijn. We praten erover met Zimbabwe-kenner Peter Hemmers. En er is veel vraag naar zeldzame delfstoffen. TNO deed onderzoek naar de schaarste van de verschillende aardmaterialen. Praten we zo over met de onderzoekers? Steeds meer mensen met schulden krijgen nu wel erg veel schuldeisers op hun dak. En zo kan het gebeuren dat ze nog maar heel weinig overhouden. Nou, nog net misschien 50 euro. Nog niet eens. Om boodschappen te doen en uh, spullen voor de twee kinderen. En dat is niet alleen heel erg vervelend, dat is ook wettelijk verboden. Het komt allemaal door ingewikkelde regels rond en gebrekkig toezicht op het innen van schulden, waardoor mensen onder het bestaansminimum belanden. Het blijkt uit onderzoek Paritas Passé dat is gedaan in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, dat vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. En wij hebben in de studio de voorzitter van de Gerechtsdeurwaarders in Nederland, Jon Wisseborn, welkom. Uh, hoe merkt u dat, dat deze groep uh, die onder het bestaansminimum zak steeds groter wordt? We merken dat eigenlijk doordat we steeds meer signalen krijgen. Zo'n beslag waar je voet vaststellen bij een loonbeslag of een beslag op een uitkering is heel complex. En dan moet je incidenteel wel bijstellen. En we merken dat er eigenlijk steeds meer vragen komt om dat bij te stellen. En, en dan kijk je eigenlijk, ja dan is er eigenlijk geen fout gemaakt. Maar dan is er sprake van regelingen die zodanig samenlopen dat mensen uiteindelijk onder dat minimum schieten. Merkt u dat alleen op papier of merken ook mensen die uh, ja, bij de mensen thuiskomen... Ja, dat er steeds meer leed is. Ja, nee, dat merken wij als gerechtsdeurwaarder als geen ander. De gerechtsdeurwaarder komt bij de mensen thuis, spreekt met die mensen bij een beslaglegging, bij een dagvaarding. Ja, en we zien wat dat betreft dat mensen in toch wel steeds penibele situaties terechtkomen. Maar wat ik hier niet aan begrijp is. U heeft het over de gerechtsdeurwaarders die dit merken, maar het zijn toch ook de gerechtsdeurwaarders die uiteindelijk. Um... Achter die schulden aangaan? Ja, dat, dat is natuurlijk een beetje het algemene beeld. De grensdeurwaarde wordt natuurlijk ingeschakeld om schulden te innen. Mm. Maar de grensdeurwaarde is uh, overheidsambtenaar en is juist eigenlijk ook aangesteld om het evenwicht te betalen tussen de verhaalzoekende schuldeiser en de bescherming van de schuldenaar. Maar eigenlijk dat is wat wij... ik wil zeggen, dat lukt dus niet. Nou ja, wij moeten ervoor zorgen dat het volgens de regels gaat. Alleen dan moeten die regels wel kloppen. Wat klopt er niet aan de regels? Nou, wat niet klopt aan de regels is dat het versnipperd is. De overheid heeft voor een aantal problemen... zoals het innen van premiesorgverzekering... heeft men ad hoc oplossingen bedacht. De Belastingdienst heeft ad hoc oplossingen bedacht. Zaken lopen gedeeltelijk via de deurwaarde. Zaken lopen gedeeltelijk buiten de deurwaarde om. Ja, en dan uh, is er eigenlijk niemand meer die een totaaloverzicht heeft. Laat staan een coördinatie over wie er nou allemaal met die schulden naar bezig is. Ja, En, en die schuldeisers die zijn er ook vrij in. Een college voor is mag gaan inhouden. De belastingdienst kan afschrijven. Zelfs de kinderopvang. De verhuurders mogen uh, beslag laten leggen. Bent u er dan niet voor om te zeggen uh, dat kan zo niet? Uh, kijk. Begrijp me goed, al die regelingen die hebben op zich natuurlijk een goede insteek. Een, een huurtoeslag is bedoeld om de huur te betalen. Ja. Dus dat een verhuurder uh, daar als eerste van ja. betaald mag dat worden. Dat snappen we ook al, want dat mag ook al. Maar bent u niet degene die daarboven dan hangt en zegt van dit kan niet allemaal tegelijk? Nou ja, dat zou, uh, dat zou in een ideale situatie het beste zijn. Maar dat Alleen, is dus niet zo nu? Nee, dat is niet zo. Er zijn heel regelingen waarbij men uh, nou ja, buiten de deurwaarde om dat soort uh, nou ja, inningsacties doet... Maar is het mogelijk voor u om overzicht te krijgen? Op een andere manier? Zou de sector dit zelf ook kunnen lossen? Ja, ik denk dat de sector dat zeker kan. We zijn uh, eigenlijk al heel ervaren met het innen van vordering, Ook heel ervaren met het doen van coördinatie. Bij beslaglegging is het eigenlijk ook normaal... dat de deurwaarde die het eerste beslag heeft gelegd... de regie van de inning overneemt. Alleen als er veel zaken buiten die deurwaarde omlopen... ofwel rechtstreeks door de belastingdienst... ofwel het college zorgverzekering met een bronheffing... Ja, dan uh, ontstaat er steeds meer versnippering... en is er eigenlijk steeds... Minder, uh, ja, minder controle over wat er nou allemaal plaatsvindt. Maar wil u die controle hebben, wat, wat moet u dan voor een extra bevoegdheden hebben? Nou, of krijgen? Over, op zich geen extra bevoegdheden te hebben. Men uh, zal alleen de wet aan moeten passen in die zin... dat de deurwaarde uh, centraal wordt ingezet, ook voor die vorderingen... die men nu nog buiten de deurwaarde omint. Maar u zult toch te, te, tegen een schuldeissel moeten zeggen... ho ho, nu niet... Niet ja. dit bedrag. Nee, maar dat zijn we wel gewend. Oh, dat weet u wel. Uh, gewend. Ja, ook in private, ook in private uh, schuldeisers, hè, de MKB'ers die hun vorderingen in de banken die hun vorderingen innen. Ja, ook daar uh, zorgt de deurwaarde ervoor dat het volgens de regels gaat. En dan zal die ook aan de verhaalzoekende schuldeisen moeten zeggen... ja, dit is wat er mogelijk is uh, volgens de wet. En, en meer kan op dit moment niet. En dat is niet altijd een goede boodschap. Maar ja, in het uh, brengen van niet goede boodschappen... is een deurwaarder uh, redelijk bedreven. Ja. Ja, dan praten wij straks met parlementslid uh, Mirjam Sterk van het CDA. Wat moet zij voor u voor elkaar krijgen bij het nou, kabinet? Ik, uh, uh, uh, in de meest ideale situatie uh, zou het uh, kunnen zijn... Dat, de, nee, dat er in ieder geval een coördinatie komt... Nogmaals, de deurwaarde is daar vrij bedreven in. Maar dat er in ieder geval coördinatie komt in, in al die maatregelen. En dat de uh, overheid op het moment dat ze ja, de, oplossingen bedenkt, al die ad hoc oplossingen veel meer beschouwt vanuit een centraal karakter... het beslagrecht uh, zoals het in het civiele recht bestaat en daar een, een centrale coördinatie naar brengt. Ja, want even voor de duidelijkheid, dit zijn mensen in de problemen... hebben zichzelf ook in de problemen gebracht met de schulden... maar ze komen er op deze manier niet uit. Dat is een beetje de boodschap die u ook meegeeft, meneer Wisselboorn. Exact. Goed. Don Wisselboorn, voorzitter van de KBVG. Dat is de Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders. Dank u wel. Het is veertien minuten over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In mobieltjes, in laptops, in tablets en allerlei andere moderne apparaten... zijn ze te vinden zeldzame aardmaterialen. Hoe belangrijk worden die grondstoffen in de toekomst en hebben Nederlandse bedrijven al last van schaarste? Zeker nu China, waar 95% van deze grondstoffen vandaan komt, de export heeft beperkt. We gaan erover praten met de programmamanager grondstoffen van TNO, Ton Bastijn. Goedemorgen. U heeft daar onderzoek naar gedaan en die resultaten worden vanmiddag gepresenteerd op een uh, congres. Meneer Bastijn, uh, er is al weken een conflict over deze grondstoffen. Is er om te beginnen ook al een oplossing in zicht? Een oplossing in zicht voor het, uh, het conflict ja? op, het, op het gebied van de Wereldhandelsorganisatie? Uh, uh, de, de, u, u overvraagt me uh, bijna, <laughs> maar uh, ik denk dat, uh, dat dat nog een heel lang en slepend conflict is... Uh. Wat is een discussie tussen China en, en de Verenigde Staten en Europa? Ja, wat, wat ingewikkeld? Want China uh, wil niet? China uh, heeft uh, in ieder geval een, een formeel standpunt uh, dat, uh, dat ze gerechtigd zijn om de productie van zeldzame aarde in ieder geval te reduceren. Omdat zeldzame aardmetalen nog een milieubelastende, uh, milieubelastend mijnbouwproduct zijn. Uh, en, en dat is niet wat de formele reden dat, uh, dat exportrestricties uh, plaatsvinden. Maar ongetwijfeld zitten er ook strategische redenen in... om, uh, om de wereldhandel op dit gebied uh, in de grip te houden. Even terug naar uw onderzoek. Want u heeft Nederlandse bedrijven gevraagd... of het moeilijker voor ze is om aan grondstoffen te komen. Wat kwam daaruit? Daar kwam uit dat... Uh, een verrassend groot gedeelte van de bedrijven die, die bezocht zijn, dat waren 30 in dit geval, de afgelopen jaren last hebben gehad van, van leveringsonderbrekingen. En het interessante daarbij is, is dat, ik begin ook hierbij met zeldzame aardmetalen om te vragen, maar dat de last die bedrijven hebben met leveringen vaak helemaal niet te maken hebben met hele bijzondere en exotische grondstoffen, maar met, met materialen die veel dichter bij huis liggen, zoals diverse vormen van staal en, en, en plastics. En zit hem dat dan ook in China? Nou, het ligt overigens voor een deel wel aan, aan, aan, aan China, aan, uh, of, of aan de, de, de economische activiteit in het, uh, in het verre oosten. Uh, ik denk wat we de afgelopen jaren hebben gezien is dat uh, de leveringsketen van, van allerlei materialen heel dun is geworden. Uh, daarmee wil ik zeggen dat uh, voor tal van hele bijzondere producten uh, misschien ergens op de wereld nog maar, uh, nog maar één fabriek is. En als die ene fabriek problemen heeft, uh, dan, uh, dan ga je daar last van, van krijgen, ook al zit je heel ver weg in de, in de leveringsketen. En wat betekent dat voor die bedrijven, dat ze niet kunnen produceren wat ze willen? Dat betekent uh, in, het, uh, in het ergste geval dat je gedurende bepaalde tijd niet kunt produceren. Uh, wat wat uh, toch wel echt bijzonder is dat op drie, volko drie volkomen verschillende bedrijven uh, er producten nodig waren, materialen nodig waren die allemaal afkomstig waren van één enkele fabriek mm -hmm. die allemaal hun stroom betrokken van de kernreactor in Fukushima. En toen dat dus misging, merkten ze ineens uh, dat er een bepaald essentieel product uh, niet meer geleverd was. En uh, bijzonder was dat er ook drie verschillende producten waren. Kortom, ver weg in de wereld zit vaak maar één bedrijf die voor jou een essentieel product maakt. En als je dat niet weet, uh, dan, uh, dan kan je voor verrassingen komen te staan. In dit geval door een uh, tsunami. Ja. Die schaarste wordt die wel groter, wordt het probleem groter, want er komt natuurlijk niet meer bij. Uh, er komt, er komt wel. Er komt ook meer bij. Ja, ze gaan meer vinden ook. Ja, de schaarste problematiek zorgt in ieder geval ook voor meer aandacht. En ook voor, voor, voor, voor, op de duur voor, voor meer investeringen. Dus de werkelijke grondstoffen... Die, die zullen ook niet per se op zijn en zullen ook niet op raken. Maar ze zullen wel duurder worden. En, en, en de, de vraag door, door toenemende wereldbevolking... en toenemende welvaart zal ook heel erg hoog blijven. Dus de, de spanning en ook de, de, de, de, de leveringszekerheid en ja. uh, de prijszekerheid zal ook nog lang tijd uh, sterk op het spel blijven staan. Dus die enorme afhankelijkheid leidt uiteindelijk tot hogere prijzen voor de consument, verwacht u? Ik, ik denk dat dat tot hogere prijzen voor de consument leidt. Ik denk dat dat uh, ook zal leiden tot een, uh, tot een ander beleid uh, van, van bedrijven, die inderdaad andere afspraken moeten gaan maken met hun, uh, met hun uh, toeleveranciers. Ja. En uh, we verwachten ook, en daar zal dat congres vanmiddag uh, van de FME ook over gaan, uh, dat, uh, dat bedrijven ook ander beleid zullen moeten hebben. Niet alleen over die leveringszekerheid, maar ook over hoe je je producten maakt. Probeer je producten te maken met materialen die uh, minder afhankelijk zijn van die leveringsketen. Met materialen die bijvoorbeeld uh, door meerdere producenten ja, ja, geleverd kunnen worden. Zoek naar alternatieven. Dat alternatieve. is uh, interessant. Tom Bastijn, programmamanager grondstoffen van TNO. Dank u wel. Oké. Okay. President Mugabe van Zimbabwe schijnt ernstig ziek te zijn. Hij schijnt ook zelfs op sterven te liggen. Hoort u zo meer over? Eerst de verkeersinformatie. Bij de AWB Wij ontswaard met een zeer drukke ochtendspit. Ja, zo is het. Lijkt me. een mooie dag om nog eventjes uh, eens thuis te werken. 90 files. <hijst> Zullen we wel moeten. Ja, ja toch? 420 kilometer. Verder hebben de keuze natuurlijk niet. Maar rond Amsterdam en Utrecht moet je eventjes niet zijn. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat een van de langste files. Tussen Knoop het Maanderbroek en Maarn 17 kilometer... Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De A27 van, Utrecht, nee, van Almere naar Utrecht, daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij bij Utrecht. Er staat wel file vanaf Huizen, 18 kilometer. En de file op de A50 springt eruit van Arnhem naar Os. voorknopend Ewijk 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Blijf nog even bij China, want wie alle berichten volgt... over de snel groeiende macht en welvaart in China... zou soms bijna vergeten dat er nog vele miljoenen... Armen wonen. Sinds kort zelfs meer dan voorheen. En dat komt dan weer door de manier waarop armoede wordt berekend in China. Jarenlang hield het land de cijfers met zijn rekentruc kunstmatig laag. En nu gaan men dat wat waarheidsgetrouwer benaderen. Er zijn dus niet eh, 30 miljoen extreem arme Chinezen die hulp nodig hebben, maar 130 miljoen. Correspondent Wouter Zwart bericht vanuit de noordwestelijke provincie Gansu.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 Armoede dus. Een correspondent Wouter Zwart berichten vanuit uh, de provincie Gansu. Gaan we weer naar Graven? Daar is al de hele ochtend. Een minor remmers. Want er is sprake van een ingewikkelde knoop tussen overheid en werf. Maino. Ja, ze bouwen hier in graven eh, op de werf van die schepen... die op de Rijn en de Waal varen, vol met mensen die een weekje cruisen willen. Schepen van 135 meter kunnen ze hier bouwen. Maar dat is 25 meter te lang als het gaat om de vergunning. Er zijn al verschillende boetes eh, uitgedeeld. En nu? nu is het zo in een hal staan waar de lasapparaten tegen de muur zijn gezet. Er ligt geen schip op de helling. En de mannen hebben de handen diep in de blauwe overal gestoken. Dat klopt, ja. U doet niks? Ik doe op het moment helemaal niets. Nee. Behalve vanavond, want dan gaan jullie wandelen naar het gemeentehuis. Wij gaan uh, actie voeren daar, hopen dat het allemaal toch goed komt. Ja. Hoe lang hebben jullie al niks te doen? Het uh, is al uh, geruime tijd zo, is een week of zes zeg maar, ongeveer. Ja? Ja. Wat doe je normaal? Ja, normaal doe je uh, de machinekamers en zo inrichten, in en en zo. Het leidingwerk en zo, uh, brandstof, koelwater, alles. Maar het ziet er niet goed uit. Ontslag aangezegd vorige week vlak voor de Pasen. Ja, dat klopt. Dat is, uh, is minder, hè? Meneer Van Kerstel, de directeur. De gemeenteraad heeft gezegd. Nou, een tijdelijke voorziening. dan kan er in ieder geval gebouwd worden. Want u hebt een klant. Er is iemand die een schip wil laten bouwen. Dat klopt. Dat was in december. Alleen heeft de wethouder besloten dat uh, te negeren. en de ontwerperspanprocedure uh, te volgen. Is het regeltjeszucht van de overheid? Ja. Dat weet ik niet. Maar het wordt ons heel lastig gemaakt om te kunnen ondernemen. Als je al vijf jaar bezig bent met vergunningen aanvragen, dan denk ik inderdaad dat het regeltjes zucht is. Ja. Ja. Vanochtend waren we bij iemand die alles weet over die historie van Graven ook in de gemeenteraad heeft gezeten, die zei: Ja, maar meneer Van Kessel had veel eerder uh, vergunningen moeten aanvragen. Veel eerder naar Rijkswaterstaat moeten stappen om die stijger, veel eerder richting de gemeente. Nou, ik snap dat ze dat denkt, omdat uh, de wethouder dat ook gezegd heeft, maar dat is niet correct. Wij zijn al sinds 2007 bezig met de eerste aanvraag. En de meest recente aanvragen dateren van 2010. Zowel de Milieuvergunning aanvraag als de bestemmingsplanwijziging. En toch gewoon ondertussen beginnen met bouwen? Ja, dat zou je denken. Dat, de, de, dat zegt je hard. Dat moet je gewoon gaan doen. Maar ik heb daar uiteraard juridisch advies over ingewonnen. En dat is niet verstandig, want dan worden de problemen alleen maar groter... omdat de provincie en de gemeente geheid gaan handhaven. Dan moet je de bouw gaan stillleggen en dan heb je ook nog eens een klant die je in de problemen brengt. Nu hebt u deze 60 mensen allemaal al min of meer ontslag aangezegd. Uh, ik kan me ook voorstellen dat nu iemand die een wil laat bouwen denkt... ja, maar daar ga ik het niet laten bouwen. Dadelijk gaat het bedrijf failliet. Dat is het probleem. Daarmee heb ik in december tegen de gemeenteraad en het college hier gezegd... van jongens, uh, dit kan zo niet langer. Als dit zo doorgaat, moet ik ontslag aanzeggen. Nou, de gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd door die uh, toestemming te geven. Wethouders niet. Ja, ik heb nu geen keus meer. Als er geen werk is, zal ik die mensen moeten ontslaan. Laatste Strohalm is een tocht naar het gemeentehuis vanavond in Graven. Ja, dat moet toch iets op kunnen leveren, zou je denken. Maar nog remmers, u hoort hem straks weer. Het gaat slecht met de gezondheid van de Zimbabweanse dictator Mugabe. Volgens sommige bronnen in zijn eigen partij, ZANU-PF, ligt hij op sterven in een ziekenhuis in Singapore, waar hij wordt behandeld voor prostaatkanker. We hebben nu contact met Zimbabwe kennen Peter Hermers, adviseur ook van premier van Zimbabwe, Morgan Zwangira. Meneer Hermers, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u wat waar is van die berichten dat Mugabe op sterven zou liggen? Nou, we weten dat hij uh, al langere tijd ernstig ziek heeft omdat de prostaatkanker zich over heel zijn lichaam verspreid heeft. Maar dat gaat bij oude mensen allemaal heel erg langzaam en dat kan nog leven duren voordat hij doodgaat. En uh, hij is op dit moment in ieder geval niet dood. Ligt wel, in het ziekenhuis wordt wel behandeld. Maar het is al acht keer eerder vorig jaar gebeurd. En het is altijd heel moeilijk om te. Uh, om te verklaren van wat er nou precies met hem aan de hand is. Omdat er vanuit de partij van ZANU tegengestelde berichten komen. En de belangrijkste bericht is dat hij aanstaande woensdag weer terug zou keren in, uh, in Zimbabwe... na een afwezigheid van bijna twee weken. Uh, hij is wel erg lang op dit moment in Singapore. Normaal was het alweer een paar dagen. Dus dat er iets aan de hand is, is wel duidelijk. Maar hoe ernstig het is, zal moeilijk zijn. Omdat er ook belangen zijn uh, van mensen binnen de partij van uh, Mugabe om berichten de wereld in te sturen dat hij op sterven ligt. Welke belangen zijn dat dan, meneer Hemmers? Het allerbelangrijkste is dat ze voorkomen... dat, ze, dat ze eigenlijk ontkend wordt dat hij dood is. Dat hij dood zou zijn. Zodat het leger bezig kan gaan met het, het, over, het volledig overnemen van het land. En ervoor te zorgen dat er een opvolger benoemd wordt... die zij erg graag willen. En dat binnen ZANU, de partij van Mugabe... is er erg veel oneenigheid over de opvolging van Mugabe... die tot nu toe nog steeds niet geregeld is... Uh, en er zijn talloze uh, verschillende belangen binnen die partij. En je merkt gewoon de laatste maanden dat het lekken vanuit die partij steeds groter wordt. En mensen gaan het positioneren is naar de toekomst toe. Door onder andere ook contacten te leggen met uh, Tsangirai. En met uh, andere mogelijke oplossingen voor het land in de toekomst. Ja, dus het is al, allemaal door een machtsstrijd die nu gaande is. Ze staan er op volgers te trappelen van ongeduld. Zijn er namen bekend? Ja, er zijn eigenlijk uh, een aantal namen bekend. Uh, de belangrijkste is altijd geweest uh, uh, Manangakwa. Uh, Malangakwa is de man geweest die het geweld in 2008, nadat uh, Tsangirai voor de, de verkiezingen had gewonnen voor de presidentsverkiezingen, de eerste ronde toen, uh, heeft georganiseerd. Hij is ook verantwoordelijk geweest voor het grote geweld in de jaren 80, waar het nog steeds over gesproken wordt, waarbij 30.000 mensen om het leven zijn gebracht. Uh, waar de toenmalige uh, oppositieleider Joshua Nkomo uh, werd uitgeschakeld eigenlijk. En uh, de andere grote machthebber is de generaal van het leger, Chiwenga. Die twee zouden met elkaar uh, eigenlijk vooral strijden om op de opvolging. Chiwenga uh, wil graag als legerleider uh, de nieuwe president van het land worden. Maar dat levert ook weer heel veel spanningen in het leger op en heel veel spanningen in ZANU zelf. Er is duidelijk sprake van dat als Mugabe wegvalt, dat dan de eenheid in die partij... Uh, uit elkaar spat en dat er een implosie komt in de, en, en je kunt verwachten dat er vrij veel geweld komt. Mm. En eigenlijk zit, uh, is dat op dit moment uh, de grote angst. Ja, meneer Hermes, nog even kort, want er, er komen ook nog verkiezingen aan, hè, 2013. Uh, wat voor rol spelen die? Nou, alles, is, uh, alles staat nu in het proces naar de verkiezingen toe. Eigenlijk wil het leger zo snel mogelijk verkiezingen, eigenlijk dit jaar nog. Um, om te regelen dat Mugabe nog één keer die verkiezingen wint, zodat ze de, achter de schermen kunnen zorgen dat de opvolging uh, geregeld wordt. Uh, alleen is daar de regio, Zuidelijk Afrika, onder andere Zuma, die namens de regio in dat conflict bemiddelt. Uh, is daar zeer zwaar op tegen. En dat geldt eigenlijk uiteraard ook voor Tsangirai. Want de afspraak ja. die ze gemaakt hebben een paar jaar geleden... is dat ze eerst een grondwetwijziging hebben... waardoor de eerlijke en vrije verkiezingen gehouden kunnen die worden is er in nog land. Niet. En ja. die is er nog niet. Meneer Hermes, Peter Hermes, Zimbabwekirna. Hartelijk dank voor je uitleg. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Politie wil actie gaan voeren bij grote evenementen... en doden bij bomaanslag in Afghanistan. Half negen is het, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote popfestivals en evenementen. Volgens politiebond ACP zijn dat voorstellen van de achterban. Vanavond praat de ACP met de Nederlandse politiebond... over eventuele nieuwe acties. Omdat de onderhandelingen over een nieuwe CAO nog steeds vastzitten. Agenten hebben aan de bonden voorgesteld om komend weekend te staken tijdens de wielerklassieker Amstel Gold Race. En bij festivals als Pink Pop en Dance Valley. Ze willen zo de druk op minister Opstel te opvoeren. Volgens onderhandelaar van de Pol van de Nederlandse Politiebond wordt gekeken of de voorstellen van het personeel haalbaar zijn. Negen doden onder wie drie agenten zijn er gevallen bij een zelfmoordaanslag in het westen van Afghanistan. Raakten 21 mensen gewond. De meeste slachtoffers zijn burgers. Een man in een terreinwagen vol explosieven blies zichzelf op... toen bewakers hem tegenhielden bij een regeringsterrein. Dat gebeurde in de provincie Herat, waar het relatief rustig is. De NAVO is daar weg. Afghaanse troepen hebben de veiligheidstaken onlangs overgenomen. De overheid moet mensen met schulden beter beschermen. Dat willen de gerechtsdeurwaarders. Mensen met schulden blijken steeds vaker onder het bestaansminimum terecht te komen... Dat is 90% van een bijstandsuitkering. De regels rond het innen van schulden zijn namelijk te ingewikkeld, zegt Nadja Jungman, lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Schuldeisers weten van elkaar niet wie er in een pakket zitten en wie er casseren. En dat betekent als je dan naast elkaar uh, probeert om je vorderingen te innen, ja, dat je elkaar uh, opzij duwt en dat uiteindelijk de schuldenaar met te weinig geld overblijft. En zo werken onder meer de Belastingdienst, zorgverzekeraars... de kinderopvang en verhuurders langs elkaar heen. En er moet verandering in komen, zegt Jongman. Wat heel belangrijk is, is dat er iets komt van een landelijk beslagregister... waarin alle beslagen worden geregistreerd... zodat als deurwaarde 2 beslag wil leggen, hij ook kan zien... dat deurwaarde 1 al actief is en wat hij aan het doen is. Dat weten ze nu niet van elkaar.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 De afgelopen dagen wankelde het plan doordat de regering garanties eiste van de opstandelingen. Volgens tegenstanders van het regime is het aantal doden de laatste dagen voor het bestand nog flink opgelopen. Internationale waarnemers zijn pessimistisch over het bestand, zo ook Bertus Hendricks van Klingendaal. Het gedrag van Assad is uh, alleen maar op op tijdrekken en het, en het toevoegen van uh, extra eisen die niet in het plan van Kofi Annan staat. En ja, dat is natuurlijk geen uh, kaart die de andere kant uh, kan accepteren, geen beleid uh, waarmee ze akkoord kunnen gaan. In Brussel rijden nog steeds geen trams, bussen en metro's. De afspraken die gisteren met de regering zijn gemaakt over veiligheidsmaatregelen... hebben de chauffeurs nog niet kunnen overtuigen. De minister van Middellandse Zaken heeft onder meer beloofd... dat er 400 politiemensen bijkomen in het Brusselse openbaar vervoer. De bonden overleggen straks met de achterban. Ik denk persoonlijk dat er een aantal heel positieve zaken in staan... als ze gerealiseerd worden.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 Het wordt woensdag een graad of 12 bij niet al te veel wind uit het zuidwesten. ADB-verkeersinformatie. Er staan 90 files, 410 kilometer bij elkaar. Het mag duidelijk zijn, het is een ontzettend drukke ochtendspits... door de regen die uh, ja, al het land uit is. Maar toch nog voor natte wegen zorgt en voor veel files dus. En een paar ongelukken. Zo op de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Leek en Hoogkerk. 6 kilometer file levert dat op. De langste file staat op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen de afrit Wageningen en Maarn, 20 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De file op de A15 van Nijmegen naar Gorkem is erg lang... tussen Dodewaard en Tiel West, 16 kilometer. Ook zo eentje op de A15. Op de A16 moet dat zijn, van Breda naar Rotterdam... tussen Hendekir de Ambacht en Knopen ter 15 kilometer... De A27 van Almere naar Utrecht is vrijgegeven na een ongeluk. Maar er staat nog wel file tussen Huizen en Beeldhoven, 14 kilometer. Verderop richting Preda is een vrachtwagen met het pechgestrand bij de brug bij Gorkum. Daar staat 10 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En de A50 van Arnhem naar Os, daar staat voorknopend Ewijk, 13 kilometer. Veilig rijden begint met goed zicht. Versleten ruitenwissels geven strepen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Friesland krijgen ze vandaag hoog bezoek. De directie van de Ronde van Spanje, de Vuelta, komt naar Noord-Nederland. 2015 wil de organisatie van de wielenronde weer hier starten. En daarom krijgen ze vandaag en morgen een grand tour door de noordelijke provincies. De organisator van de Vuelta in 2009 in Nederland, Jos Vaassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u, want u bent natuurlijk nog steeds bij betrokken, wat gaat u het bestuur van de VLTA laten zien? Nou, ze zijn zeer geïnteresseerd in Friesland, dat kennen ze niet. De Friesland, het land van water. Uh, ze zijn bijzonder nieuwsgierig naar de Afsluitdijk, want dat vinden ze een typisch Nederlands beeld. Uh, dat zijn de, eigenlijk de hoofdzaken en de Friesland rond etappe zal de Elfstede etappe worden. Dus we gaan dat gedeeltelijk vandaag uh, voor hun uh, zichtbaar maken. Meneer Vaas, moet u nog veel doen om uh, het bestuur van de Vuelta over de streep te trekken? Of zijn ze eigenlijk al wel overtuigd dat het in Nederland moet gebeuren in 2015? Nou, het is omgekeerd. De Vuelta-bestuur heeft, heeft het besluit genomen terug te keren naar Nederland op ons verzoek. Dat is definitief. Mm -hmm. Alleen wij moeten nog. We zijn met een haalbaarheidsonderzoek bezig. moeten de staten van Friesland en de staten van Drenthe al overtuigen dat ze ook politiek ja zeggen. Want de provincies zullen moeten gaan investeren. De provincies, in, ja, de provincies en de steden waar de starten en de finish van de etappes plaatsvinden. Dus gezamenlijk. Dan praten we praten over een bedrag van 2,5 miljoen euro. Hoe is dat in 2009 gegaan? Heeft iedereen er geld aan overgehouden uiteindelijk? Uh, in 2009 hebben, we, hebben ook de steden en uh, de provincie geïnvesteerd. En is er een spin-off geweest, onderzocht door de Universiteit van Rotterdam, uh, van 5,5 miljoen. Hmm. Dan kunnen wij ons voorstellen dat de Drenthe, fietsprovincie van Nederland... ook die start wel graag weer zou willen hebben. Uh, ik doe het haalbaarheidsonderzoek op verzoek van de provincie Drenthe. Ja. Het is natuurlijk een lastige tijd, dus crisis. Uh, de, de overheden investeren en het bedrijfsleven heeft graag het rendement van. Maar juist in een tijd van crisis is zo'n belangrijke uh, inkomstenbron natuurlijk wel welkom. Ja. Maar wat zegt u daarmee? Dat de Drenthe niet genoeg wil investeren? Nee, nee, nee, nee, oh. dat zeg ik niet. De provincie Drenthe is natuurlijk, net als iedereen, moet op dit moment bezuinigen. Maar goed, de verwelte is pas in 2015, dus het is wel een politieke afweging. Ja, misschien moeten die politici even een handje laten schudden. Misschien helpt dat, maakt het indruk? Eh, dat gebeurt ook. Vandaag ja, ontmoeten ze de commissaris van de koningin in Friesland. Morgen ontmoeten ze de commissaris van de koningin in Drenthe. Dus wij maken toch ook een stukje een promotie. Ik toe. hoor het al, u bent op alle vlakken bezig, meneer Vazen. Het eh, is wel de bedoeling, want de Vuelta is een mooie ronde. Die is in 2009 heel succesvol geweest in Nederland. Dus het is wel prettig als zo'n groot feest weer in het noorden des lands terugkeert. Ja, ja, ja, ja, Nou, een groot feest zou natuurlijk ook Olympische Spelen zijn in 2028 in Nederland. Daar is een ernstige discussie over losgebarsten... en het is wat op een laag pitje gezet, zo lijkt het. Um, is het klimaat gunstig om zo'n evenement te organiseren? Ja, ik hoop niet dat u de een miljarddiscussie gaat vergelijken met deze discussie. Nee, het is iets anders, maar u geeft maar... het al aan. Op provinciaal niveau is dat toch veel geld. Uh, ja, de provincie hoeft niet. Uh, de provincie Drenthe dat staat voor 600.000 euro. Uh, maar het blijft een investering die politiek afgewogen moet worden. En ik, weet, ik kan ook goed begrijpen dat daar toch serieuze debatten over zijn. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe het in 2009 gaan is... kan ik me niet voorstellen dat vanwege crisis... een zo'n mooi groot evenement... Wat zo'n rendement heeft voor de omgeving, financieel en promotioneel, dat ze dat laten schieten. Hmm. U bent er toch nog veel aan het verkopen, hoor ik, meneer Vaarse. U vraagt ernaar, naar dus dat Ja, dat, dat is wel, ik wel heel goed. Dan is dus alleen nog de vraag waar ze starten en welke eerste etappen ze fietsen. Nou, de start is in Emmen. Oh, die is... De grote start is in Emmen en de eerste etappe is een ploegentijdrit van 30 kilometer rond Emmen. Ja, en dan? Dat is, dan is nog onbekend. Ja, dan gaat het over een tappen Drenthe, een tappen Friesland en een tappen Groningen. Dat zit in de planning. Uh, daar moeten we nader uitwerken en daar moeten we ook overeenstemming over kunnen bereiken. Dan moet het heen en weer over de afsluitdijk, meneer Vaassen. Nou, halverwege. Je kunt halverwege draaien. Daar dus is blijft het noorden, want anders wordt de afstand wel erg lang. Maar het is natuurlijk een prachtig plaatje als de in de zomer de zeilboten er zijn. En de bootjes, dat is typisch Nederlands. Dat willen de Spanjaarden graag tonen. Meneer Vaassen, we wensen u een vruchtbare uh, rondreis. Dank u wel. En bedankt voor de uitleg. Goedemorgen. Ja. Het is 30 minuten over half negen. We gaan door naar uh, Pim Fortuyn. Die wilde in de jaren zeventig namelijk lid worden van de communistische partij Nederland. Dat heeft u kunnen horen vanochtend in het Radio 1-journaal en in de bulletins. Blijkt allemaal uit het boek De Jonge Fortuyn. Geschreven door journalist Leonard Ornstein. Fortuyn zelf ontkende altijd dat hij sympathiseerde met de CPN. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. U mocht voor dit boek gebruik maken van het persoonlijke archief van de vermoorde politicus. Wat heeft u gevonden dat bewijst dat Fortuin wel lid wilde worden van de CPN? Uh, ik heb dit gevonden in het archief van de CPN. Dat ligt in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En daar lag een uh, brief met de afwijzing van Fortuin. Uh, hij blijkt wel degelijk geprobeerd te hebben om van die uh, Communistische Partij van Nederland lid te worden. En hij meldt zich dan begin jaren 70, 1972 aan... en wordt vervolgens afgewezen... omdat hij lid zou zijn geweest van de groep Harmse. Althans, dat wordt in die brief gesteld. Mm -hmm. Harmse, dat was een hoogleraar uh, uit Groningen uh, later... waar Pim Fortuyn bij werkte. En Harmse, die was in de jaren 50 uit de CPN gezet... omdat hij te kritisch, of gestapt omdat hij te kritisch was... over uh, de partij en uh, hoe die partij zich verhield tot uh, Stalin... Um, ja, hij wordt daar dan uitgezet, uh, uh, Harmsen. En uh, Fortuin, die was overigens altijd ook wel vrij kritisch ten opzichte van die hoogleraar Harmsen. Uh, in ieder geval uh, voerde de CPN dat aan dat hij geen lid mocht worden. Huh? En dat blijkt uit een gesprek dat hij uh, gevoerd heeft met Rinus Haks. En Rienus Haks was een partijbestuurder in de CPN in Amsterdam. En die had die brief geschreven naar zijn kameraden in Groningen. Maar wat, meneer Orenstein, had Pim Fortuyn te zoeken... bij de Communistische Partij Nederland. Heeft u dat ook uitgevonden? Ja, nou, dat is heel grappig. In het begin van de jaren zeventig zie je eigenlijk... dat heel veel studenten, geëngageerde studenten... zich aangetrokken voelen tot die CPN. Beetje een hippe plek, een, plek, een place to be... Uh, later komen heel veel mensen daarvan terug. En ze meldt zich eigenlijk vrij massaal aan. En dat gebeurt, en dat wordt ook in het, in het boek De Jonge Fortuin uh, beschreven... dat gebeurt eigenlijk omdat ze allemaal in de studentenbeweging zitten. En Fortuin was uh, actief in die studentenbeweging... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uh, maar je zag dat ook bijvoorbeeld in Amsterdam... waar je uh, de maagdenhuisbezetters had gehad aan de, uh, aan de Universiteit van Amsterdam. Je zag dat vooral in Nijmegen. Je zag het in Tilburg. Je zag eigenlijk in het hele land dat veel studenten naar die, naar die CPN trokken. Niet allemaal, niet alle linkse studenten. Ook heel veel gingen naar andere linkse clubs. De Partij van de Arbeid, tot en met de Partij van de Arbeid aan toe. Ja, En ook interessant is, meneer Oornstein, is dat u die brief... niet in het eigen archief heeft gevonden van Fortuyn, maar bij de CPN. Wat ik al lezend in uw boek uh, me opvalt, is dat Fortuyn het... Um, ja, hoe zal ik het eens zeggen, iets zo nauw neemt met de waarheid. Hij dikt hem af en toe wat aan, maakt zichzelf stoerder en groter... en belangrijker dan hij daadwerkelijk is. Bijvoorbeeld bij de identificatie van zijn broertje, zijn dode broertje... Uh, het spelen bij de bunkers. Uh, uh, heeft u dat ook, op, is dat u dat ook opgevallen? Nou kijk, wat Fortuyn doet is eigenlijk heel instrumenteel um, zijn eigen geschiedenis uh, zo neerzetten zoals hij uh, het, het belangrijk vond dat hij door anderen gezien zou worden. Kijk, later in 1993 om nog even op die CPN terug te komen, ontkent hij ook weer dat hij ooit uh, gefleurd heeft met die partij. Mm -hmm. En dan zegt hij in een interview, ik kom uit een liberaal katholiek milieu en op mij hebben dat soort bewegingen nooit enige vat gehad. Uh, ja, datzelfde zie je met een aantal andere punten, dat hij het dan net... Het zo neerzet dat het he, dat hem goed uitkomt. Dat maar het goed was hij dan al decorum. zo bezig met zijn toekomst? Um, ik denk dat hij altijd een roeping heeft gehad. Dat hij altijd iets gehad heeft van... ik wil een belangrijke rol spelen. En hij wilde een rol spelen binnen de katholieke kerk. Hij heeft heel lang gezegd van... ik ga de uh, paus worden. Hij heeft heel lang uh, ook al geroepen... ik word minister-president van Nederland. Hij heeft altijd een idee gehad... Een, ja, ik ga iets belangrijks doen in de Nederlandse maatschappij. En dat zit er heel jong in. Eigenlijk vanaf de pubertijd. En daar werkt hij ook heel systematisch aan. En... Dat beeld wat hij neerschetst, doet hij pas eind jaren 90 in zijn autobiografie Babyboomers. Ja. Uh, Lara, ja. Lara zegt het al, bezig met zijn toekomst. Maar ook bezig met zijn geschiedenis. want u heeft, geloof ik, 104 dozen met archiefmateriaal moeten. Uh, moeten doorspitten. willen doorspitten. was natuurlijk ook zeer interessant. Alles is dus van hem bewaard. Ja, hij heeft echt ongelooflijk veel bewaard. Uh, hij heeft inderdaad altijd gedacht. van. Uh, nou, misschien word ik nog wel eens een, een bekend. een beroemd iemand. Van zijn zwemdiploma. tot zijn schoolagenda's. Uh, alle uh, studiegidsen. van het Mendel College in Haarlem. waar hij op zit, heeft hij bewaard. Uh, de dingen uit de padvinderij. dat heet bij de katholieken. de Noem maar op, elk uh, snippertje uh, zit erin. Maar, er, zoals bij altijd bij dit soort archieven, er ontbreken ook zaken. En u merkt heel terecht op dat zo'n CPM-brief... dat die, die daar nou weer niet heeft nou, gevonden. Ja, ja. ja, dat is interessant. En wat me ook opviel uh, bij het lezen is dat dat SAR, hè, wat we later zagen... wat hij deed bij Dijksel en Melkert, dat zat er al vroeg in, hè? Ja, dat, uh, dat is natuurlijk iets wat in het karakter zit. Hij, hij wist heel goed hoe die, uh, ja, uh, waar mensen boos over konden worden... waar ze geïrriteerd over raakten. En, maar dat was niet alleen maar negatief. Ik denk ook dat hij altijd overal waar hij komt... de vinger op de zere plek weet te leggen. Zoals ook bij die CPN. Dan ziet hij, uh, gaat hij dan de statuten van die partij organiseren... en dan ziet hij dat het een democratisch-centralistische partij is. Oftewel, mensen, uh, als er een besluit is genomen, dan moet iedereen zich daaraan houden. En dan zet hij in de kantlijn van die statuten, nou zeg, daar heb ik helemaal niks mee. Dus het is echt wel iemand die inderdaad uh, altijd de vinger op de zere plek weet te leggen in organisaties, maar ook in kleinere verbanden. Goed. De Jonge Fortuin, een opmaat naar deel 2, meneer Oornstein, want er komt nog meer. Zeker. We gaan u weer bellen dan. Leonard Oornstein, dank u wel. Dank u wel. Straks het verhaal van Instagram, oftewel hoe een simpele foto-applicatie 1 miljard dollar waard blijkt te zijn. Eerst even informatie. Had je maar een app waar je makkelijk mee om kunt rijden, Wijnald Zwaan? Ja, maar ja, omrijden in de rand, heeft ook dat wel geen zin Dat heeft er echt <laughs> geen zin meer. Nee. 90 files, 400 kilometer, alles bij elkaar. Dus als het uh, enigszins kan, stel de reis even uit. Zeker rond Utrecht en Amsterdam. Nou, de twee langste files die staan nu op de A12. Van Arnhem naar Utrecht, tussen knoop het Maanderbroek en Maarn. 19 kilometer. Is daar een kapotte vrachtwagen gestrand? De rechte rijstrook is dicht. En de file op de A50 valt wel op van Arnhem naar Os. Er staat tussen Knoop het Grijshoord en Knoop het Ewijk. 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, binnen twee jaar van niets naar een waarde van 1 miljard dollar. Dat gebeurde met Instagram, een fotoapplicatie voor op je telefoon. Die gisteren werd overgenomen door Facebook, het sociale netwerk voor... 1 miljard dollar. Bij onze internetkenner Roland Stekelenburg. Hoerland, welkom. Wat is er zo bijzonder aan Instagram... dat Facebook daar 1 miljard dollar voor over heeft? Nou, dat zijn vooral de uh, 30 miljoen gebruikers. Uh, maar ik moet zeggen, Instagram of Instagram... afhankelijk van hoe je het uit wil spreken... is echt een hele mooie uh, fotoapplicatie. Bestaat nog geen twee jaar. Heeft de wereld echt supersnel veroverd. Werkt op uh, de iPhone van oorsprong. Maar, maar sinds kort ook op Android-toestellen. Je maakt de foto's mee in het vierkant. Het is dus eigenlijk voor liefhebbers die het leuk vinden om mooie foto's te maken en die te delen met anderen. Ja, ja. mooie foto's. Je, je, je lijkt al snel een professional als je met Instagram een foto maakt. Want ja, je kunt je, van alles allerlei filtertjes eroverheen leggen. Je kunt er hele mooie effecten aan toevoegen. Het, het nodigt echt uit om mooie foto's te maken, om er even heel goed over na te denken, die bijzonder voor je zijn. Uh, het werkt ook alleen maar via de mobiel. Uh, Instagram heeft in Nederland trouwens ook uh, een enorme schare volgers. Uh, je kunt op instagids.com bijvoorbeeld even kijken... wie de meest populaire Nederlandse Instagrammers zijn. En je Met... kunt ook delen. Het is, het, het, het is een sociaal fenomeen. ook ja, het, is echt, uh, het is ook echt een sociaal netwerk. Om, als je het een, een foto applicatie zou noemen, doe je het echt te kort... Uh, en dat verklaart denk ik ook het succes. En dat verklaart ook de interesse van Facebook erin. Hmm. Uh, je zegt het al, vierkante foto's krijg je een beetje het Hasselblad... Uh... Op blad idee. Ja. verbloemt het een beetje dat je eigenlijk nog geen goede foto kunt maken. Wordt het, al, wordt het een stuk beter van als je het gebruikt? Nou, de doorbraak van, van een dienst als Instagram is ook wel... omdat die camera's in die mobiele telefoons... natuurlijk de laatste tijd ongelooflijk snel heel veel beter zijn geworden. Ja. Zowel de iPhone 4 als ook de, de concurrerende toestellen... de Android toestellen, HTC en Samsung... die hebben fantastische camera's... die echt concurreren met de kleine compactcameraatjes. Je ziet ook bijna geen mensen meer met die kleine cameraatjes lopen... En Instagram heeft er ook nog een hele mooie user interface aan gekoppeld... waardoor mensen het echt zijn gaan gebruiken. Hoe reageren de gebruikers van Instagram op de overname? Want wat, wat gaat Facebook ermee doen? Wat verwacht je? Uh, er zijn wat zorgen, uh, zie ik hier en daar op de sociale netwerken. Uh, mensen hopen eigenlijk dat Facebook het karakter van Instagram niet te veel gaat veranderen. En Mark Zuckerberg, de, de CEO van, van Facebook, heeft ook gezegd dat hij dat niet gaat doen. Uh, maar goed, het is altijd natuurlijk afwachten. En er zijn ook zorgen over de privacy. Uh, Facebook staat natuurlijk niet heel goed bekend wat dat betreft... met soms nog wel eens uh, veranderende uh, voorwaarden en dat soort dingen. En uh, ik zie incidentele berichten van mensen... die hun foto's van Instagram verwijderen en zeggen... nou, ik wil niks met Facebook te maken hebben. Maar het blijft wel de uitzondering. Dus ik geloof nou niet onmiddellijk dat dat uh, zo'n vaart gaat lopen. Even nog zakelijke kant van de zaak, want Instagram verdient er veel geld. Is dat ook een reden om het over te nemen? Nou, er wordt natuurlijk nu heel erg gediscussieerd over dat miljard. Van wat is dat ja. voor bedrijf? Nou, Instagram heeft nog nooit een cent verdiend. Oh. Laten we daarmee beginnen. Er werken dertien mensen. Dus het is een heel klein bedrijfje... wat in Silicon Valley en vlakbij San Francisco zit. Maar de potentie is natuurlijk enorm. Omdat het een sociaal netwerk is. En fotograferen is echt de kern... van wat mensen op hun sociale netwerken doen. Dus dat het zo snel groeide... was voor Facebook blijkbaar zodanig bedreigend... dat ze er een miljard voor betalen... Ja, er wordt nu ook alweer gezegd, is dit de volgende internetbubbel? Nou, eh, alles is natuurlijk waard wat een gek ervoor geeft. Maar ik vind dit wel eh, aan de hoge kant. De, ja. de oprichter van eh, Instagram die kan 400 miljoen bijschrijven op zijn bankrekening. Want die had nog 40% van. Dat is fijn. Ja. Hey, In ieder geval wel een interessante koop. Internetdeskundige Roland weer hartelijk lukken. En wij gaan door naar Maino Rebbers, die zal de hele ochtend in Graven in Brabant. De scheepswerf daar kan 60 man aan het werk houden. Maar dan moet de gemeente wel toestemming geven voor de bouw van twee schepen. Maar juist dat gebeurt niet, heeft te maken met de lengte van de schepen. Maino, de wethouder, heeft heel wat uit te leggen. Ja, dat zou je wel denken. De teneur is nu toch dat er vanavond in ieder geval... Uh, een optocht is naar het gemeentehuis waar we nu staan... van 60 medewerkers van de werf die de handen diep in de zak hebben. De helling is leeg. En de werf zegt inderdaad, wij kunnen passagiersschepen bouwen. Er is een klant voor van 135 meter, maar we mogen niet. En we zitten al jaren aan te hikken tegen een soort vergunning. En die krijgen we maar niet. En dus tijd om wethouder Erik Daandels aan het woord te laten. Ja, de ondernemer loopt aan tegen regeltjes, zegt hij. Dat is heel vervelend. Um, maar goed, regeltjes zijn er ook niet voor niets. Wij hebben meerdere belangen te behartigen. Um, wij denken graag mee. We hebben een traject afgesproken met de heer Verkessel. Het duurt zo lang, zegt die ondernemer. Ja, maar we hebben een hele traject afgesproken met de heer Verkessel. En hij weet, en dat waren ook de afspraken, wat de stappen waren... Het duurt al jaren, het speelt al heel lang. Ja, het speelt al uh, echt al tientallen jaren het uh, fenomeen uh, werf in de binnenstad af en aanvoer door die stad. Dus het is een uh, behoorlijk ingewikkelde procedure. Ja, uh, u zegt ook, hij weet eigenlijk ook al jaren dat dit echt, uh, dat de rek er al lang uit is. Dat weet hij. En uh, wat dat betreft uh, zou het prettig zijn als je dan de markt gaat verkennen en kijken of dat je ja, of iets anders kunt binnen de regelgeving en binnen de kaders die je hebt, want hij heeft een vergunning... en als hij daar binnen blijft, is er niets aan de hand. Nou zegt hij, als je nou 25 meter... De, ik bedoel, het is van hier tot aan het verkeersbord, daar 25 meter is voor die omvang van zo'n werf natuurlijk niet eens zoveel. Um, dat levert niet op zich meer overlast op, want het schip komt niet richting... De het kan naast ons kantoor liggen, zegt hij, daar hoor je of zie je echt niet veel meer van. Nou ja, wij hebben tegen hem gezegd van... Uh, prima, dan gaan we dat de gemeenteraad voorleggen, want daar gaat de gemeenteraad over. Ja, dus die gemeenteraad is akkoord. Nee, nou, dat is toch wel enige nuance. Er is een motie aangenomen waar de heer Verkessel uh, het op heeft. Uh, en, en die motie die zegt van kijk uh, of dat hij de scheepswerf kunt verplaatsen. En in die tussentijd proberen een gedoogsituatie te creëren. Dat is iets anders dan dat hij een vergunning geeft en het mag. Een, een tijdelijke oplossing dat hij toch wel even door kan bouwen. Maar... Dit is niet de werf, maar gewoon gemeentewerken met een nieuwe stoeprand, even tussendoor. Um, het probleem is natuurlijk wel dat die medewerkers straks op straat staan in deze economische tijden. Graven kan die werkloosheid ook niet gebruiken. Dat probleem heb je natuurlijk ook. Dat probleem heb ik. Ik heb contact gehad met de vicepremier, premier, premier uh, Maxime Verhagen, Economische Zaken. Hij belt vandaag nog even terug. Dus wij zijn wel degelijk uh, met dat probleem bezig. En wij willen voorkomen dat er überhaupt uh, medewerkers op straat komen. Ja, want ze komen in een optocht hierheen. Ik hoor ook wel een beetje... Kijk, het is... Het ligt ingewikkelder dan we uh, zo op het eerste oog denken. Um, nou is die mensen, 60 mensen ontslag aangezegd, vlak voor de Pasen. Is dat ook hoog spel? Is dat ook een bepaalde druk willen leggen op de gemeente? Um, dat weet ik niet. Sommigen voelen het zo wel. Uh, want de gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Ja, hoe voelt u het? Ja, in zekere zin geeft dat natuurlijk wel een bepaalde druk. We hebben verantwoordelijkheid voor mensen. En anderzijds het ondernemerschap, het jarenlang al weten dat je tegen grenzen aanloopt. Ja, dat, dat, dat geeft wel een spanning. Ja. Veel meer bedrijven in het land hebben het hè, van oudsher ergens gevestigd. En dan eigenlijk aan de grenzen van het maximale komen. Dat is een probleem wat speelt en dan ook nog de economische tegenwind. Het is een ingewikkelde knoop waar ze in graven hopelijk uit gaan komen. 0,000. Deze is oorspronkelijk gemaakt voor Doping en sport. Hoeveel scheelt het? Ik de fiets zitten, ik draai het gas over. Dat is net een brommer. Maar wat zetten sporters daarmee op het spel? 0, 0. Met Martin Herseninfarcten tot gevolg. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag van half tien tot half elf. Het dopingdilemma. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.